9 uur. Joboots met het NOS In Keulen hebben honderden mensen meegelopen in een tocht voor de neergestoken Duitse politica Henriette Reker. De burgemeesterskandidaat werd vanochtend aangevallen door een man van 44 uit protest tegen het vluchtelingenbeleid van Duitsland. Ze raakte door de steekpartij zwaar gewond. Reker is nu wethouder in Keulen en verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in de stad. Aan de tocht werd deelgenomen door onder andere de burgemeester van Keulen... en de minister-president van de Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... die zijn mee te lopen om de democratie in Duitsland te verdedigen. In Jemen heeft de coalitie in de strijd tegen de Houthi-rebellen... per ongeluk eigen troepen aangevallen. Daarbij zijn zeker twintig mensen gedood, twintig anderen raakten gewond. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië dacht dat ze met gevechtsvliegtuigen... een kamp met Houthi-rebellen aanviel, maar dat bleek een vergissing... Het kamp was eerder door bevriende troepen veroverd. Militairen in Jemen, die strijden tegen de Houthi-rebellen... klagen al langer over de gebrekkige communicatie bij de coalitietroepen. Bij een ander bombardement in Jemen werden vandaag 13 Houthi-rebellen gedood. Bij een ongeluk met een passagiersschip in de Zwarte Zee... zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De boot zonk voor de kust van de Oekraïnse havenplaats Odessa. Er zouden 36 mensen aan boord zijn geweest... De meeste passagiers zijn in veiligheid gebracht. Naar één passagier zou nog worden gezocht. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Volgens de havenautoriteit is het schip mogelijk in een storm terechtgekomen. In de Eredivisie zijn al twee wedstrijden gespeeld. Kambuur speelde in eigen huis gelijk tegen AZ. Het werd 1-1. En FC Groningen won op het nippertje van Willem II. In de laatste fase van de wedstrijd werd de ploeg uit Tilburg verslagen met 2-1. De andere wedstrijden van vanavond zijn Herakles tegen koploper Ajax, PSV Excelsior en FC Utrecht tegen Rode JC. Het weer op veel plaatsen nog regen of motregen. Vannacht overwegend droog, maar morgen overdag opnieuw regen. Eerst in het noorden, later ook in het zuiden. Het wordt met 8 tot 13 graden iets zachter dan vandaag. Na het weekend vaker droog en ook af en toe wat zon. Dit was het enorm.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 R&B in the mix, the mix, the mix. VFM's Nightwalk presentatie radio Mario Zandvoort. met onder andere de party update, Nightwalk 10, show facts en u-mixen. Fuck, fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show, Danceboard FM. The weekend party, the weekend party is now. Now. now.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFM I am not your guest on over. You know me, you ain't never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna sing it to you time and time again. hier op CFM Zandvoort op deze zaterdag 17 oktober 2015. Amsterdam Dance Event is, uh, is bezig, he. is weer bijna afgelopen. En natuurlijk uh, dit weekend weer een hoop lekkere feestjes. Maar uh, eh, we warmen je zeker op. Tot de middag achter, lekker zit op de radio, het laatste shownieuws. Natuurlijk uh, de partyagenda en het team boven beste platen van de dansvloer. Natuurlijk het tweede uurtje zijn van DJ Mauser met zijn Global House vibes. En het derde uurtje gaan we naar de clubs van uh, Italië met DJ Kelly. Zo horen we trouwens, uh, wat horen we eigenlijk? Palm trees met Casanova. En ik zou zeggen: ga lekker zitten, ga lekker chillen. Tot middernacht zijn we bij met de night walk. Oftewel een wandeling over het stroom door de duinen en het centrum van Zandvoort. Kook de rijk, ben hier? Drink met mij, rijk, leef die life, ik ben hier. Potka ijs, zekster bike, ben hier? Kook met mij, ik ben hier. Oh, wat zijn dat hier? Modellen in de lezer, zijn hier. Moet ik me stellen die blessen in de lezer? Ze zijn helemaal niet blessen in de Oh, wat zijn dat hier? Modellen in de lezer, zijn hier. Boy, big boys, make money and snitch nooit. Big boe, die ik mooi en stilzitten doe ik nooit. Ik heb ADD, maar ik ben fly all day. Ey bitch, ga jij mee? Ja of nee? Makkelijk, makkelijk, makkelijk is ABC, dus ik geef er de D -O, D -D -D -O, die. Oh, Je hele nigger, ik ben die. Hou van de mijnen als indie. En ze worden gekken ze hem zitten, ik zet die. Oh, Je hele nigger, ik ben die. Alle meisjes zakken en panties. Jij yeah, stopt met zoeken, ik ben hier. Ben hier. Mijn hier. Op de luisters, dus spok de rijk, ben hier. Ik ben hier. Drink met mij, leef die life, ik ben hier. Ik ben hier. Potka ijs. Fiks de bij ik ben hier. Ik ben hier. Fuck met mij. Ik ben hier. Oh, wat zijn hier? Modellen. Doet. Ik ken al die bitches al te goed. Als die stouten bitch iets zoeters doet, dan bied ik die pussy op als die loopt. Je kan me bellen, bitch, ik heb geen belt toch? goed. Dat is voor jou toch wel goed. Je moet niet als een model gaan doen, nee, je moet meer als je fucking zelf gaan doen. We zijn Lijst gesloten. Als nog naar boven afgelopen. Sam Alex Clover, Todee totally Zomer. We zijn hier, hier, hier. Ik ren heen en weer als een bier. Ik spring in die kut als dolfijn. held van de buurt en de plein. Ik ben hier. De leis, hoe de rijk, ben hier, Ik ben hier. Drink met mij. Leef die life. Ik ben hier. Ik ben hier. Vodka, de ziks ben hier. Ik ben hier. Fok met mij. Ik ben hier. Oh, we zijn hier. Modellen en dressers zijn hier. We bestellen die flessen en hier. Zeg in mannen die stessen niet hier. Oh, no, we zijn hier. Modellen en dressers zijn hier. We bestellen die flessen en hier. Zeg in mannen die stessen niet hier. No. Oh, ben in de VIP. Don't check zo'n man. Oh, ben in VIP. Oh, oh, oh, oh, oh, je bent in bed. It's oké, okay, dan laat me zien. Molly, help me op tot een uur of half tien. Ik ben hier, ik ben hier. Op de lijst, dus fuck de rijk, ben hier. Ik ben hier, denk met mij, leef die life. ik ben hier. Ik ben hier. Kotka ijs, ik de bij, ik ben hier, ik ben hier, fuck met mij, ik ben hier. Ook het was Paul McCartney samen met Michael Jackson met CCC. De 2015 remix. En daarvoor horen we Dio, Jay, Sam en Ronnie Flax. Met We Zijn Hier. En ook hoor je nog Shaggy, Mahombi, uh, Veji en Kosti. Met Habibi, I Need Your Love. In een, uh, in een remixversie. Zie je hem antwoord. Ik heb nog weer een beetje shownieuws voor je. Kevin Harris is op zijn zag gezegd niet gecharmeerd van valse berichten over zijn relatie met Taylor Swift. En volgens berichten heeft de zangeres het uitgemaakt... vanwege zijn pikante bezoek aan de masseuse... Het gaat geen happy end zijn voor iedereen die het aanklaag voor lasten voor al deze onzinverhalen, schrijft de geïrriteerde Kelvin. Op Twitter heeft hij dat gedaan. Eerder op de dag schreef Radar Online tot zijn ongenoegen over een vermeende smeuige tussen de twee. Een bericht dat uitgebreid natuurlijk werd opgepikt op internet. En ook de publicist van Taylor Swift meldde dat de geruchten onzin zijn. Ik heb het eerder gezegd en zeg het nog een keer. Je moet Radar Online niet geloven. Nou ja, we zijn benieuwd. We gaan het afwachten. We je zeker op de hoogte hier bij ZFM Zandvoort. The Nightwalk, tot en middag zijn we bij. Met nu op de radio Thomas Jack met Rivers in de Tony Mar remix. De muziek van Ellie Goulding met On My Mind, de Nick Rockwood Remix. En dat de Thomas Jack met Rivers in de Tony Mar Remix. Zie wie hem nightwalk. Deze is weer de tijd voor de partyagenda. Voor deze zaterdag 17 oktober. Nou, ik hoef je eigenlijk niet te vertellen waar je naartoe moet gaan. Want eh, gewoon naar Amsterdam, hè. The Place to be, EDA, oftewel Amsterdam Music Festival. En het Amsterdam Music Festival is uh, vanavond onder andere in uh, Amsterdam Arena. Die is inmiddels al begonnen. Begonnen uh, vanavond om 6 uur. Het duurt ons morgenochtend 6 uur. Met uh, 72,50 uur in te heen. Maar ik hoop dat je kaartjes hebt, want het is al uitverkocht door de Met onder andere Alessio, David Guetta, DJ Snake, Klingehanden, Oliver Helders, Robin Tech, Showtech, Chesto en Yellow Club. Dat allemaal uh, in de Amsterdam Arena, het Amsterdam Music Festival. 2015 natuurlijk. En vanavond in de Escape in Amsterdam. De vaste plek van uh, ons eigen zandvoer San Is het vanavond Martin Zalvers presents My House bij Paca. Begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Introject 22,50 euro. Met uh, natuurlijk Martin Zalvers, Clean Bandit en Biarritz. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En vanavond in de.. Gasthouder Westergastfabriek. Ik zeg altijd gewoon Westergastfabriek, eh, maar het is officieel Westhouder Gastfabriek. De gasthouder Westergastfabriek moet ik zeggen. Vanavond Awakenings present. Joris Porn Friends. Begint om 10 uur, duurt tot 8 uur morgenochtend. De iedereen is 49,50 euro. De muziekstijl is uh, gewoon lekker techno als je ervan houdt. Voor meer informatie check eventjes uh, awakenings.nl. Met onder andere Joran van Pol, Ogoria. HotSins 82, Hendrik Schwartz, live, Joris Voorn en Green Velvet. Dat is allemaal vanavond in de Westen Gasfabriek. Laat het gewoon lekker zo houden, hè? En natuurlijk vanavond in de Heineken Musical, I'm Heartstyle. Het begint op 10 uur, duurt tot 7 uur in de ochtend. Interhees 49,50 euro. Muziek, Heartstyle natuurlijk. Met onder andere Brandon Hart, Audio Tricks, Coke Black, Dingle Punk... Andy Luna, Outbreak, Zatox en nog veel en veel meer... Dat is allemaal vanavond in de Heineken Musical, het feestje I Am Heart Style. En vanavond op de NDSM Werf in Amsterdam. hoofdstad van het Centraal Stof, het, het Dockyard Festival. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk al bijna afgelopen. Het duurt tot 11 uur, is vanochtend om 11 uur begonnen. Iedereen was 37,50 euro en uh, ja, een hoop, uh, een hoop DJ's. Maar ja, uh, die kun je natuurlijk wel allemaal opnoemen, maar het is al bijna afgelopen. Terwijl dat jij in je auto zit dan, uh, en je rijdt er naartoe, dan ben je eigenlijk al hier te laten. En vanavond in de partyship Ocean Diva hebben we Het Candy EDA Special. begint om 10 uur. Nu tot 5 in de ochtend. 24 uur. Met onder andere Carl Hannigan, Steve Quarrel, Sebastian Davidson en nog veel meer. Dat allemaal vanavond in de partyship. Op het partnership in het partnership. Uh, Ocean Diva Het Candy EDA Special. Nou, zo kunnen we er nog veel meer uh, op gaan noemen. Vanavond natuurlijk ook encore, X Cartel Nation. Dat wordt vanavond gedaan in de Rabozaal in de stad Schouwburg. Het Snelle Jelle Abstract, Waxman Prime, DJ Slink en MC is Marbo. En natuurlijk in het radio hebben we Rush Hour, X Lies en uh, Bell en nou veel meer. Daar ja. In de Rij natuurlijk Project Music Festival. Het begint om 10 uur duurt tot 7 in de ochtend met onder andere Blaster Jack. Dennis Koyo, Dirtzout, Dubs, Headhunters, Rehab en nog veel en veel meer. Dat allemaal dus vanavond of vannacht eigenlijk in de rij in Amsterdam. Hè. Dus gewoon de place to be Amsterdam. Natuurlijk overal hebben ze wel een feest. Want het is natuurlijk het Music Festival Amsterdam Dance Event. En vanavond in de stalker is het de Shaken Blake. Het begint om 11 uur tot vijf in de ochtend. In 7 euro. Met onder andere Dominique Brooks en Jeroni. Voor meer informatie op de website clubstalker.nl En tot zover ook de partyagenda. We gaan door met de weekend. Can feel my face in de Ilias remix. What I'm saying, trying to catch the beat make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? If you wanna go to the left, and you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love on. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. 'Cause I wanna go to the left, and you wanna turn right. You wanna argue all day, make the love all night. So up down, and down. Deze week op 6, Superstar. Het heet Sunshine. Sunshine. Mm. En deze week op 5, Tom Star en Cryder met de puta madre. En deze week op 4, Dahul en Oliver Helder met. Uh, M-H-A-T-L-P Leader at the Love Parade En op drie deze week Tommy Sunshine Met Scrap the Crown en deze week op 2 Tiesto en Don Diablo Met die grote hit Chemicals En deze week op 1 Robin Schultz en dat waren de tien. Boven, beste bladeren, laten we terug naar de muziek. French music met I remember. walk, walk, I remember times, signs, little They my mind. Now there's only laughter. I remember times, signs, little En daarvoor we Lotus Fusing Man en Meer. En Snoop Dogg met de replay. Het eerste uurtje zit erop van de ook Niet gebeurt tot aan zijn we bij. Met alleen maar de lekkerste is op die radio. Zometeen. Global Housewives met DJ Maus al. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. dus zeggen blijf gewoon luisteren. Ik laat je achter met de, de nummer 2 uit de team boven. De beste plaats van de dansvoet. Die zijn en Don Diablo met Chemicals. Ik zeg tot zometeen na de break.